Straatman met het NOS-journaal. Voetbaltrainer Antonio Conte is vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij matchfixing. Tegen de Italiaanse bondscoach was een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. Conte was in het seizoen 2010-2011 coach van Siena. De Toscaanse club zou zich toen in twee wedstrijden schuldig hebben gemaakt aan matchfixing. Conte werd in verband hiermee drie jaar geleden al voor vier maanden geschorst. De Italiaan was toen trainer van Juventus. Na het EK wordt hij trainer van Chelsea. Als ze president wordt wil Hillary Clinton haar man Bill inzetten om de economie in Amerika er weer bovenop te helpen. Dat heeft ze laten doorschemeren tijdens een campagnestop in Louisville, Kentucky. Hillary zegt dat haar man Bill in dat geval een rol krijgt bij het weer op gang brengen van de economie in mijnbouwgebieden, binnensteden en andere plekken die buitengesloten worden. Hij weet hoe hij dat moet doen, al dus de democratische presidentskandidaten. In Hogeveen is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Volgens de politie gaat het vrijwel zeker om brandstichting. Sinds de zomer zijn negen verdachten opgepakt. Ook in Ede brandde vannacht een auto uit... en ook hier gaat de politie uit van brandstichting. In de wijk Veldhuizen is het al een lange tijd onrustig... vooral door jongeren met een Marokkaanse achtergrond. In de tweede ronde om de play-offs heeft de graafschap MVV Maastricht uitgeschakeld. Het werd vanmiddag 2-1. De eerste wedstrijd werd donderdag ook al met 1-0 door de graafschap gewonnen. De club uit Doetinchem neemt het in de derde ronde op... tegen de winnaar van de wedstrijd VVV, Ahead Eagles, die rond deze tijd begint. Het weer nog vanmiddag schijnt van tijd tot tijd de zon. Maar verspreid over het land vallen ook enkele buien. Bij een matige tot krachtige noordwestenwind is het 11 tot 14 graden. Vanavond nemen de buien af en morgen blijft het grotendeels droog. De zon laat zich wat vaker zien en het wordt rond 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFN. ZFN. Met nu de Muziek Boulevard. Solo in tu boca, yo quiero acabar. Todos estos besos, que te quiero dar.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 Cavar ese sufrimiento que te hace llorar